4 uur. Het NOS-journaal. o -e De Wit. Nederlandse komkommers zijn niet besmet met de EHEC-bacterie en kunnen veilig worden gegeten. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. Wij hebben ongelooflijk veel monsters genomen de laatste dagen. En van de uitslagen die we tot nu toe binnen hebben, die bekend zijn, zijn ze allemaal negatief.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 De minister heeft de regels waaraan de marechaussee moet voldoen nu omschreven in het vreemdelingenbesluit. Het komt erop neer dat de marechaussee alleen steekproeven mag houden en geen permanente controles. Liers hoopt hiermee een sterkere zaak te hebben voor de rechter. Bij de mobiele controles werden vorig jaar ongeveer 10 mensen per dag gearresteerd en in de cel gezet. De man die in oktober 2009 een kennis met een bijl doodsloeg moet 21 jaar de cel in. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. De rechtbank had de 48-jarige man uit Helmond veroordeeld tot 12 jaar, maar het hof oordeelde anders. De rechtbank was tot de conclusie gekomen dat er sprake was van doodslag. Dat wil zeggen dat er uh, uh, iemand van het leven is beroofd in min of meer een opwelling. En het hof heeft bewezen geacht dat er sprake is van moord. En dat is dat iemand van het leven is beroofd uh, na ampel beraad. Volgens het Hof waren er namelijk momenten waarop de helmonder zich kon bezinnen, maar heeft hij dat niet gedaan. De man heeft in een kwartier tijd ongeveer veertig keer met een kloofbijl op het slachtoffer ingeslagen. Aanleiding was een ruzie tussen de twee vrienden. Dan het weer vanuit het westen droog en af en toe zon en maximaal van ongeveer 16 graden. Morgen zonnig en droog en een paar graden zachter. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 70 kilometer file. Dat is vrij gebruikelijk op dit tijdstip op een dinsdag. Op de ring van Amsterdam is de spits vooral begonnen met aanrijdingen. Op de A10 tussen Afrit-Volendam en de Koentunnel staat nu 5 kilometer na een aanrijding. Bij de Koentunnel is de linkerijschok dicht. En tussen Afrit-Volendam en Diemen 8 kilometer. Inmiddels zijn daar alle rijschokken weer vrij. Daardoor is ook vastgelopen tussen knopend Meer en Diemen over 8 kilometer. de laatste nog tussen Oostdorp en knopend Koenplein. Daar staat 6 kilometer.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 Het is radio 1 VPRO Villa VPRO Tessel Blok Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Live vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Tijd voor ons eigen politieke vragenuurtje. Het vragenuurtje in de Kamer zelf is nog niet helemaal afgelopen. Dat betekent dat Diederik Samson, Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid... die hier ook aan zou schuiven, er nog niet is. Die moet nog stemmen, maar we verwachten hem elk moment. Wel hier Alfred Wester van RTL. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Nog helemaal geschminkt van het net gesprek met Jan Kees de Jager achter de rug. Ja terug. klopt, de ja. marinade zit er nog op. Heel goed. goed. <laughs> Had hij nog iets nieuws te vertellen wat we niet al wisten van... Nou, een beetje over de voorjaarsnoten die vanmiddag ja. naar de Tweede Kamer is gegaan. En dan zie je toch een, uh, ik noem het zelf een licht optimistisch beeld. Hij zei zelf, het valt minder tegen. Ja. Uh, de schuld neemt wat af, het begroonstekort neemt wat af, het financieringstekort. Uh, maar het zijn wel grote risico's en grote tegenvallers Natuurlijk denk ik, de volksgezondheid, de kinderopvang. En uh, mm -hmm. die mensen die daarmee te maken hebben, gaan het wel merken de komende tijd. Wel, ja. Onder, nou, zeker als het, we hebben het over de zorg. Ik weet niet of we eraan toekomen. Die voorstellen voor het PGB, we weten er nog niet helemaal het fijne van. Maar dat klinkt in elk geval ook als iets buitengewoon desastreus. Hè, wat er nu in de kant stond, was dat, dat 90% van de mensen... die nu van dat PGB-persoonsgebonden budget afhankelijk zijn... dat 90% van die mensen daar zo meteen... Gewoon dat niet meer krijgt. Nee, die worden natuurlijk wel op een andere manier geholpen. Ja. Uh, andere manier van zorg. Maar uh, ja, het zelf kunnen inkopen van die zorg. Ja, dat, dat zit er dan niet meer in. Ja. Maar het is, een, het is maar een voorbeeld hoor. Van wat ik het vreemde Aukje. vind. Ook ik heb jou nog helemaal niet. Nee, geïntroduceerd. daarom ook Aukje van van Oezel, van natuurlijk, van je natuurlijk ook. Bruik je mijn moesel van de Groene Amsterdammer. Ga je gang. Goedemiddag. Nou, wat ik zo bijzonder vind aan, de, aan dat PGB. En dat zag je vorige week ook eigenlijk bij. Uh, de, de, de, ik noem het maar de Groene Auto. Er wordt een beleid ingezet. Heel bewust. Om uh, bij de persoonsgebonden budget om mensen dus... in een thuissituatie te kunnen helpen... dat blijkt dan een succes te zijn... En dan moet het minder. Dan kun je zeggen, ja, daar, gaan, daar gaat veel geld naartoe. Maar het feit is ook, als die mensen thuis wonen... wonen ze dus niet in een instelling. Mm -hmm. Dus ergens gaat het ook van af. En ik heb toch altijd gehoord dat in een instelling verzorgd wordt... duurder is dan thuis verzorgd worden. Dus ik weet nog niet helemaal of... Maar goed, we weten nog niet we wat weten, er gaat gebeuren. Er van, nee, maar ik noemde het omdat ja. ik zei... Er, er, er gaan nog harde klappen vallen ja, natuurlijk. Ja. Dat dit vanochtend toch ja. wel redelijk opzienbarend was. Als je leest dat het dan om 90 procent ja. van de mensen... gaat die daar nu ja. gebruik van maken. Ja, maar stel dat die 90 procent dan een deel van die 90% intramuraal moet. Dus in een instelling ja, opgenomen. opgenomen. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Het gaat ook ja. om uh, mensen die uh, zorg inkopen voor bijvoorbeeld het uh, aanbrengen van de oogdruppels. Wat bijvoorbeeld vroeger de buurvrouw deed. Of, dus ja, het, of, het, of het aantrekken van de ja, hele ja, ja, Precies. Tuurlijk, ja. en, uh, dus Het is allemaal niet zo heel dramatisch. Ja, als, dat nou kan, ja, is het, als dat kan, is het mooi als je het kunt betalen. Het is natuurlijk ook ingesteld in de tijd dat uh, ja, het heel goed ging economisch. Dat de bomen tot in de, de hemel groeiden. Zeg maar. ja, het blijkt nu niet meer echt te kunnen. Ja, het alternatief is jongens uh, verhoogde premies dramatisch. Speel. En dan begint een ander deel van de bevolking te klagen. Dus ja, uh, ja het, is, nee, het is een keuze uit twee Ja, er moet, er moet natuurlijk iets gebeuren als het om dit soort dingen gaat. Maar altijd maar roepen dat iedereen moet werken... en dat je dan ook nog uh, mantelzorg moet. Ik bedoel, dat is ook niet eindig, uh, oneindig. Dus dat kan ook niet. Dus dat wordt inderdaad nog een interessante discussie. Hoe... Het Morgen is, wordt het, het sprook in het kabinet, geloof ik. Hè? Diederik Samson is nu binnengekomen, keurig gestemd... van zijn taak gekweten. Goedemiddag. Goedemiddag. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Uh, dan is het nu tijd, nu Diederik Samson er is... om het te gaan hebben over kernenergie. Er was <laughs> een bericht vanochtend, maar we wisten het allemaal al... dat Duitsland, toch vrij opmerkelijk, onder leiding van Angela Merkel... een conservatief-liberale coalitie... die eigenlijk tot een volledige kernenergiestop in Duitsland uh, besluiten. Ze willen binnen elf jaar alle kerncentrales dicht. Uh, daar moet nu al mee begonnen worden. Um, zij Ze zeggen, wij worden de groene voorloper van Europa. Vraag is wie volgt. Diederik Samson, wat denk je? Maxime Verhagen staat in de startblokken. Ja, nou, uh, retorisch soms wel. Want hij heeft het heel vaak over de, de Green Deal. Dat heeft hij dan gekopieerd uit Engeland. Uh, waar ook een, een rechtsliberale regering aan de macht is. Um, en die timmeren nu een echte Green Deal in elkaar. Dus de ranglijst is vrij eenvoudig te maken. Ik denk inderdaad dat die Duitsers wel op kop gaan lopen. Um, maar gaat Nederland volgen? Want nee, Maxime Vragen wil je hier toch juist een, een tweede centrale ja. openen in Borselen? Ja, en uh, maakt nog vooralsnog geen haast met het echte alternatief, namelijk duurzame energiebronnen stimuleren. En je, als je ziet wat er in Duitsland gebeurt... dan is dat meer dan gewoon een besluit om kerncentrales dicht te doen. Want dat besluit hadden we eigenlijk al in 2000 in Duitsland gezien. Ja, maar dat was weer um, teruggedraaid, juist door Merkel. Ja, Amerika. ze hebben besloten om het terug te draaien, weer terug te draaien... en zijn weer terug bij en het af. En draait dus wat, ja. Maar met als grote verschil dat nu links en rechts het eens zijn. He, dus Er is een brede consensus in Duitsland over hoe het nu verder moet met hun energievoorziening. En dat maakt het verschil. Want wat we in Nederland zien is dat we elke keer met een nipte meerderheid... ook als de Partij van de Arbeid in de regering mm -hmm. zit, hoor, dus dit is geen vliegafvanger naar het rechtse kabinet... met een nipte meerderheid zetten we een energiebeleidje in elkaar. En dan hop, drie jaar later zijn er verkiezingen en doen we het weer allemaal anders. En investeerders weten één ding zeker. Uh, als het volgende keer weer verandert, haak ik af. En elke keer als wij dus weer het beleid wijzigen... dan neemt het investeerdersvertrouwen verder af. Stagneert de vooruitgang verder. En ik heb in een debat vorige week gezegd... we moeten het niet zozeer hebben over wel of geen kerncentrale... of wel of geen kolencentrale. We moeten eens proberen het met elkaar eens te worden... over een visie voor de langere termijn... waarvan we zeker weten dat het de verkiezingen overleeft. Zodat investeerders ook zeker weten mm -hmm. dat hun investering... Of je windmolenpark bijvoorbeeld, daar doe je lang over, dat die ook veilig is. Frins, maar, ook na sorry, 2050. Maar, maar hoe komt het dan dat ze in Duitsland, daar hebben ze weliswaar veel meer kernenergiecentrales dan hier, toch door die ramp in Japan, uh, uh, noem het zeg, wakker worden. Uh, ook om po interne politieke redenen. Maar dat daar dus nu wel zo'n consensus kan ontstaan. En in Nederland niet. Je zou ook kunnen zeggen, jongens, we hebben er maar één. Die is veel makkelijker te sluiten. Dus hoe, hoe, waarom Ja, ik ben een psycholoog. Dat ik kan niet zo goed in de Duitse volksaard kijken. Maar nee, maar kijk eens in de zie Nederlandse wel dat in Nederland volksaard. De discussie over kernenergie is natuurlijk niet zo relevant. Het is 2% van onze energievoorziening op dit moment. Uh, we moeten het over die 98 hebben. Want dat is veel relevanter. Hoe we die ja, maar inrichten. Die staat nu voornamelijk op kolen te draaien en andere fossiele brandstoffen. Daar moet sorry, iets jij gebeuren. zei net zelf... We moeten naar een soort consensus, Klopt. zodat bij een volgende uh, samenstelling... dat we toch hè, investeerders weten hoe komt het dan... dat in Nederland die consensus niet kan ontstaan. Nou, dat, dat, ja, omdat partijen tot nu toe nog niet in staat waren... om over hun eigen schaduw heen te springen. Als je kijkt, uh, er is een vergelijkbaar voorbeeld in de geschiedenis... het akkoord van Wassenaar, waarbij de urgentie zo groot was. Hè, de arbeidsmarkt liep vast, mm -hmm. de uitgaven van de overheid liepen uit de klauwen. Links- en rechts vakbond en werkgevers konden elkaar toen vinden in een deal die eigenlijk tot op de dag van vandaag stand houdt. Met, met, met kleine variaties. Zoiets zouden we ook met energie Ik wil even energie naar doen. Wester. Gaat dat erin zitten? Een, een, een akkoord van Wassenaar, maar dan als het gaat om onze energievoorziening? Het zou mooi zijn, maar ik betwijfel of dat op deze termijn gaat lukken. Kijk, vergeet ook niet in Duitsland, uh, de regering Merkel... Het, het wordt natuurlijk ook door electorale motieven ingegeven, dit besluit. Ja, we hebben het nog niet eens over de haalbaarheid en de echte wenselijkheid. Nee, ja, kijk, ik bedoel... In hun hart zijn ze er volgens mij niet van overtuigd dat je van kernenergie af moet. Maar elektraal is het nu wel een heel groot thema geworden in Duitsland. Uh, dat alles, alles wat in Japan is gebeurd. En als straks blijken dat Duitsland uh, zijn eigen kerncentrale sluit. En volgens wel kernenergie blijft importeren uit Frankrijk. Ja, dan is het uitermate hypocriet allemaal. Klopt, maar dat, ik denk ook niet dat ze dat gaan doen. Want vergis je niet, dit, dit besluit is dus niet van gisteren. Dit is eigenlijk in 2000 al genomen. Sinds mm -hmm. die uh, tijd, toen was het nog rood-groene regering... knutselt Duitsland aan een energievoorziening... die inderdaad op termijn zonder kernenergie kan. Afgelopen jaren produceerden ze te veel. Mm -hmm. Dus die zeven kerncentrales die ze nu dicht uh, hebben gedaan... Uh, daar komt er net vanaf. Die andere negen, die willen ze overigens pas in 2020 hè, sluiten. Uh, daar moeten ze dus de komende tien jaar ongelooflijk voor aan de bak... om de juiste alternatieven neer te zetten. Want we schieten er natuurlijk niets mee op... als ze bruin koolcentrales gaan, gaan neerzetten in plaats van kerncentrales. Nee, maar, maar ook niet wat dan... Frits zegt. Als ze wel blijven nee, importeren uit Frankrijk klopt, maar dat, voor dat, dat zal Als ik de plannen zo bekijk... en ik zie vooral welke massieve politieke steun er nu voor is... links tot en met rechts, iedereen dan moet dat gaan lukken. En dat is eigenlijk wat mij wat zo jaloersmakend is... in de zin uh, voor een Nederlandse politicus. Want ook wij moeten erin slagen. Ik heb twee weken geleden met Gerda Verburg van het CDA... een motie ingediend die hiertoe opriep. Nou, dat is een eerste kleine stap, want een oproep tot is natuurlijk nog geen plan. Maar ik zie wel, ook bij het CDA, een groeiend besef... dat wij ons energievraagstuk niet gaan oplossen als we in onze eigen loopgraven blijven hangen. Is het maar... Als ik een kleine voorspelling mag doen, ik denk zelf... Uh, maar het is een kleine voorspelling hoor... dat die tweede kerncentrale er Noord gaat komen in Nederland. Tweede borstelen niet. Komt er niet. Is het... Dat is wel een vrij uh, zekere voorspelling. Kun je ja. de, want uh, dit men, Kijk, wij bouwen hem nooit zelf. Uh, niet als overheid, maar ook niet als Nederlandse bedrijven. Mm -hmm. Daar hebben we buitenlandse bedrijven voor nodig. Buitenlandse investeerders, banken. Ja, en uh, Na Fukushima, we hebben de, de gevolgen van de ramp nog niet eens volledig in beeld. Maar één ding is al zeker, kernenergie is op slag 20, 30 procent duurder geworden. Ja. Vanwege de onzekerheden en de risico's. En het was al geen hele rendabele energiebron meer. Dus die valt gewoon van de mat. Dat is... Voor de, misschien voor de rechtse coalitie even slikken, maar geen ramp. Want dat is maar 2, 3 procent van onze energievoorziening. We moeten het hebben over die andere energiebronnen... waar mm -hmm. we niet alleen een betere energievoorziening van krijgen... maar ook veel meer banen. Offshore wind, of zonne-energie, of biomassa... daar kunnen we als Nederland, in tegenstelling tot met kernenergie... ook nog heel veel aan verdienen, omdat we er goed in zijn. Oké, okay. laten we naar uh, even buitenlands beleid gaan. Uh, de sluiting van ambassades is uiteindelijk ook buitenlands beleid. Vandaag is er een debat met de uh, minister Roosentaal. Negen ambassades gaan dicht, vooral in Zuid- en Midden-Amerika en Afrika. En uh, het grote bezwaar, of het grote bezwaar, het grote felle commentaar... komt natuurlijk van mensen die daar werken, begrijpen wij nog wel... Maar ook dat het uh, gaat om het feit dat de, de handelsgeest van Nederland zo de overhand lijkt te krijgen. Dat het alleen nog maar om economische diplomatie gaat. Dat we uh, het imago wat we opgebouwd hebben van voor vrede en veiligheid, de armoedebestrijding, mensenrechten. Dat dat er eigenlijk niet meer toe doet. Uh, dat het eigenlijk alleen nog maar gaat om Nederland moet er economisch baat bij hebben. Nou, ja, ten, ten eerste is dat er. Lijkt, lijkt me heel gezond. <laughs> maar kan het niet samengaan? Dat is de vraag. Natuurlijk ook. kan het samengaan. Maar, maar kijkt... het gaat volgens voor dit kabinet niet meer samen. Dat is de grote kritiek. Ja, maar kijk, als je... ik ben op heel wat ambassades op de wereld geweest. En dan denk je soms ook, ja, wat doen die mensen hier allemaal? Ik bedoel, volstrekt onnodig. Als je bijvoorbeeld, wat moeten wij met een ambassade in Guatemala? Dat is leuk voor een, iemand met zijn rugzak die daar rondtrekt, die zijn paspoort verloren is. Maar dat kun je ook wel op een andere manier regelen. Daar heb je geen hele ambassade met een staf van al die recepties die erbij horen voor nodig. Dus dat een paar die gaan. Uh, ja... Ik is het inderdaad, wordt de aanwezigheid van een ambassade in een land... een beetje overschat als het, er, als het er om gaat dat het, dat, dat voor, voor ons land... of dat Nederland daardoor in zo'n land iets goeds zou kunnen doen? Ja, dat nou, hangt vanaf welk land het is. Maar laat ik voorstellen: dit is geen splijtend thema... tussen oppositie en coalitie. Mm -hmm. Bijna alle partijen hadden in hun verkiezingsprogramma's opgeschreven... dat er op de buitenlandse posten, zoals dat dan heet... wel iets uh, bezuinigd kon worden. Uh, je ziet wel de accenten die rechts dan inderdaad legt... die vooral over handel gaan. Uh, en die vooral over de korte termijn gaan. Hè? Dus handel nu. Die is China, zie je dan een in India. India en dergelijke. Maar Brazilië bij. Guatemala is dan een slecht voorbeeld. Misschien maar zuidelijker dan Guatemala liggen een aantal landen in snelle opkomst. Ja, dat. Je moet je afvragen of het verstandig is om je daar nu helemaal terug te trekken. Maar ik zie ook wel dat er keuzes gemaakt moeten worden in die buitenlandse posten. Ik zou dan liever. Maar dat is dit kabinet niet zo ingegeven, natuurlijk. Maar ik zou liever sturen op een Europese samenwerking. Maar waardoor een EU-ambassade. Is is maar dat is de doen ze ook. die nou, van dat, dat willen ze graag. Maar ja. da daar moet nu concreter invulling waan worden gegeven, okay. want anders trekken we alleen maar ambassades terug, terwijl het natuurlijk zo verstandig zou zijn om met een aantal landen, het hoeft niet eens alle 27 tegenwoordig, je hoeft niet eens allemaal, maar een aantal landen samen kunnen natuurlijk heel goed hun burgers helpen. Ik wil best geholpen worden in goede malen door een Engelsman. Dat vind ik geen enkel probleem als ik mijn paspoort kwijt ben. Ja, nee, maar dat dus... Okay, van ze gaan, ik, ik heb straks even opzitten zoeken. We hebben nu 113 ambassades. In de brief, nou, die de Kamer vanavond behandelt, staat dat er 10 dichtgaan en 3 opengaan. We hebben daarnaast nog 54 consulaire posten voor jouw uh, rugzakken, uh, mensen. Uh, nou, dan zijn er nog 19 posten zus. Nou, ik bedoel, er zijn dus heel veel uh, vertegenwoordigers in het buitenland. En ik ben inderdaad het met, met Frits ook eens dat ik, uh, uh, als je ook leest, ze willen wel Europese samenwerking. Als het gaat over het belang van economie. Ik ben natuurlijk, als ik de brief lees, hè, dan zeggen ze ja, economie is belangrijk, want energiezekerheid. Voedselzekerheid, mm -hmm. dat, heeft, dat is ook stabiliteit en, wel, en, en vrijheid. Dus ze, in ieder geval in de brief, mooi op papier, het moet nog blijken... staan toch zaken waarvan ik denk... nou, ik geloof niet dat je zo gauw uh, van de bovenste plank moet gillen dat dit niet kan. Nee, maar daarom nee. zeg dit is geen splijtend nee, Wat mij alleen opvalt is dat de korte termijn uh, zekerheid mm -hmm. en de korte termijn economische belangen... net iets meer aandacht hebben gekregen dan lange termijn. Uh, andersom is net zo ingewikkeld, want je gaat China het natuurlijk ook niet links laten liggen. Ja, dus ja, nou, nee, laten uh, we, we gewoon kijken hoe we samen... In Zuid-Soedan, dat is straks hopelijk een nieuw land waar niet al te veel oorlog komt. Daar wordt een, een, een ambassade geopend. Dat is een van de drie nieuwe. Daarvan ze kun je toch niet zeggen. Dat is voor onze handelsbelangen. Oh, dat ja. is volgens mij Olie. Oh, olie. Maar, toch ook, ja. maar toch ook vanwege die andere. Ja, nee, maar nou, dat, dat heeft dat is dan mooi te maken. Meegenomen, maar dat hij dat erin staat, heeft wel degelijk met een heel groot bedrijf te maken. Maar als ik ja, jullie altijd zo hoor, is het niet zo dat je zegt, het zegt iets over Nederland trekt zich terug achter de als het om alles gaat, behalve economie. Het is, het is tekenend voor het buitenlands beleid van nee. dit kabinet. Dat, dat is onzin. Nee, voor die kritiek zijn betere voorbeelden aan te dragen, Kom op, want daar heeft het kabinet er genoeg van. Maar de buitenlandse posten is daar nou niet de beste illustratie. Nee, maar als het dan wel gaat om economie en handel, Jan-Willem Bertens, ik weet niet of jullie hem nog kennen, dan ik, ja? die, die heeft gezegd, het uh, is prima om de, de gezonde Hollandse handelsgeest, die moet voorop staan, maar vergis je niet, uh, proberen handel te drijven in een land is uh, zonder een ambassade, net zoals voetballen zonder bal lukt niet. Moet je niet doen. Ik ja, weet niet waarom je maar, het zegt, maar hij zei het. Jullie kijken me allemaal aan... alsof jullie poepsen. Ja, poeps... Nou, als, ja, ja, als, ja. uh, als hij wil teruggrijpen... want dat heeft een hoop diplomaten een beetje gestoken. Ik geloof dat... Uh, in een van de eerste interviews die minister Rosenthal gaf... Uh, zei hij iets m, nou ja, niet al te chics over diplomaten... over een, uh, iets met een vrije tijdsbesteding of zo. Ja, dat zei Frits uh, net ook. De Receptiecultuur. Ja, receptie receptie uh, dat heeft ze vastgestoken. Dus vandaar dat die opmerking daar vandaan... je moet je wel realiseren, diplomatie is wel een vak. Mm -hmm. uh, en het is best ingewikkeld. En als je dan toch een voetbalvergelijking wil trekken... het is niet zo dat iedereen er verstand van heeft en het zomaar kan. Uh, maar dat staat ook niet in de brief. Dat, dat, terecht, dat komt wel uit ja. het interview met Yuri Rozentaal. Dat zal hij ook heus uh, betreuren en, en terugnemen. En als het er echt om gaat, kun je ook hele verstandige diplomaten invliegen. die daar de zaken even behartigen. Dus, uh, dat is ook Ja, goed. maar dat. Nou goed, daar, ja, daar is. De ja, ja, de ja, is wel, er komen laptop-diplomaten. Laptop ja, jawel, jawel, ja, maar ja, nou, ja, laptop nou, Ja, nou, ja Veel meer mensen werken vanuit huis met laptop. <laughs> dus kan <laughs> dus ik, een klein, klein, Kleine anekdote. Uh, vroeger toen ik nog bij het CDA werkte. zat ik, zat ik in het overleg... altijd naast Hans van der Broek. toenmalig minister van Buitenlandse Zaken. Die zat dan altijd even snel zijn codeberichten door te lezen. liet me af en toe die dingen zien. En dan zei ik soms ook, Hans, dat stond drie dagen geleden al in de Volkskrant of in de Telegraaf van de NRC. Allemaal confidentieel, heel belangrijk allemaal. Denk je, jongens, in de tijd van internet het hoeft niet meer zo, dat kan met veel minder mensen. Oké, okay, helder. Laten we het ook nog eens even over de Partij van de Arbeid hey, hebben. Ja. En wel toch? Ja, je bent er toch. Je bent er toch? Ik het toch maar toch? Uh, er stapt vandaag, of nee, stapt niet op. Er vertrekt vandaag een aantal senatoren uh, um, uit de Eerste Kamer, dus ook van de Partij van de Arbeid. En een aantal van hen heeft dus de kans aangegrepen om de zorgen over de partij te uiten. Het lukt, zeggen zij, de Partij van de Arbeid. En dus ook Job Cohen, maar niet om de sociaal-democratische idealen begrijpelijk en wervend aan de man te brengen. Om een link te leggen tussen alledaagse problemen waar mensen tegenaan lopen. En, en, en dat wat, wat waar de partij voor staat. En zegt een van hen, ik geloof Frans Leijnsen, dat hij het was... die zegt, uh, de partij wordt op die manier een vaag mengseltje... van algemene vooruitstrevendheid en van andere afgekeken populisme. Nou, ja. Liederik Samson. Het verwijt was geloof ik kan dat wij niet zo concreet waren. Ik, ik vond de kritiek ook niet zo concreet, maar ik heb het boekje nog niet gelezen en ik ken de eerste dat Kamerleden als maar daarom. En dat zijn goede schrijvers, dus ik ga het met rode olie. Maar de zorg te die ze uiten is vrij duidelijk. Ja, die zorg is ook niet zo nieuw. De, de oplossing ook niet, want die is er nog steeds niet. Bij Tijd en wijlen presteren we beter dan anders. Maar en als Frans Lijnse nou bedoelt dat wij um, het moeilijk vinden om die die twee groepen die de Partij van de Arbeid aan, altijd aan zich wil binden. Die ene groep mensen die eh, graag dingen wil houden zoals ze zijn... omdat ze daar tevreden mee zijn en bang zijn voor verandering. En daar vaak goede redenen voor hebben. En die andere groep mensen die verandering lekker vindt... en de, de toekomst met optimisme tegemoet ziet. Die twee groepen aan ons binden... dat is sinds de oprichting van de Partij van de Arbeid... het wezenskenmerk van de sociaaldemocratie. Wij bouwen die brug daartussen... en precies midden op die brug staat onze partijleider. Ja... Dat lukt in sommige tijden beter om dat over het voetlicht te brengen. Dan in maar ligt dat thuis. aan de tijd? Sorry, ik ga dan ja, ook. Ja, ik wou ik, volgens mij het zelf. Ik ga je gaan zeggen als jij wilt. Zeggen. Jij zegt het. Het, het, het, het. Je kunt wel zeggen dat, dat ligt dat aan de tijd in die zin? Nee, nee, nee, dat, nee, die niet die, dat ene, nee, die ene kant van die brug wilde ik zeggen, Degene waarvan jij zegt die graag alles bij het oude houden, en dat is bedoel ik niet onaardig... die leven wel in een tijd waarbij dat oude wel heel erg onder druk staat. Klopt. Die kwijt, Daarom zeg ik nou, ook met recht en reden. Die mensen, uh, moeten we voor, uh, overigens zit die persoon in ons allemaal. Hè. Heel veel van ons houden een groot aantal dingen graag zoals ze zijn. Want juist. we hebben het in de best voor elkaar. En verandering is niet altijd uh, optimistisch stemmend. Um, dus met recht naar die En die groep mensen, je zou de Partij van de Arbeid wel kunnen verwijten. Ik denk dat dat in een ander deel van een niet genoemd citaat uh, terugkwam vanochtend: dat er toch naar het midden mm -hmm. iets te weinig achterom heeft gekeken. Naar die groep mensen die. Ons gewoon nog steeds nodig heeft, nog steeds iets van ons verwacht. Wat we niet meer elke dag uh, duidelijk genoeg bieden. Dat trek ik me aan. Dat moeten alle Partijen van de arbeid, actieve politici zich aantrekken. Zodat we dat maar, weer beter gaan doen. Maar hoe krijg je die mensen terug zonder in het uh, uh, Henk en Ingrid jargon te vervallen van, van hè, waar, waar lijn ze dan eigenlijk voor waarschuwt. Ja, ik, ik, ja ik, Henk en Ingrid ik, jargon ik, is, is, is geen, inderdaad geen uh, vaststaande taalgebruik. Uh, ik constateer dat heel veel. Uh, Kiezers die nu bij SP of PVV zitten, mm -hmm. um, best wel PVDA hadden willen stemmen. Dat vroeger ook vaak gedaan hebben. Maar dan altijd aangeven: van ja, jongens, uh, alles goed en aardig. Maar jullie hebben het gewoon verkloot. Om het maar plat uit te drukken. En dat is dan, komt dan vaak op twee thema's terug: veiligheid op straat. Dat is gewoon een belangrijke. Um, mm -hmm. chagrijnwekkende. Maar ook onzekerheid vergrotende factor. Mensen worden daar onzeker. En terecht worden daar onzeker van. En wij hebben te weinig op. Uh, op dat probleem is huid gezeten om, dat, uh, om die mensen weer uh, gerust te stellen. En het andere is, misschien nog wel belangrijker voor de Partij van de Arbeid... de verwezing van de publieke sector. De ontmenselijking ervan. De, de verformulierisering van, van alle zorginstellingen, onderwijsinstellingen. Mensen, Wij maar, hebben heel vaak als Partij van de Arbeid gezocht... De naar Frits een heen manier heen. om het nog efficiënter te krijgen. En te weinig ons afgevraagd, voelt het nog van ons? Die school, die sociale dienst, het ziekenhuis... En voelt Friedrich, het nog dat van is ons, ons lang. Wacht, Dat is wel nou ja, opmerking vooraf, ik moet altijd een beetje lachen als uh, mensen die op een gegeven moment uh, lang uh, aan de touwtjes hebben kunnen trekken, weggaan. Dan een boekje schrijven of een soort testament nalaten van hoe het dan wel in de toekomst zou moeten. Dan denk je, ja, had het nou even een paar jaar eerder geschreven, dan had je er zelf misschien nog iets aan kunnen doen. En dat geldt niet alleen voor de partij van de dat zie je bij alle partijen. Uh, dus dat vooropgesteld gesteld en ja, ik moet er altijd een beetje om lachen om uh, dat soort reflexen. Ja, um, ik denk dat de Partij van de Arbeid, uh, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor het CDA, uh, een deel van de samenleving en van, van de electorale bewegingen wel gemist hebben de afgelopen jaren. Uh, Henk en Ingrid ging even over tafel. Nou, ik noem mezelf wat een beetje de IKEA-samenleving. We willen veel voor weinigen. We schroeven het zelf al een beetje in elkaar knutselen. En we hebben allemaal hetzelfde bankstel. En, maar ja, dat is blijkbaar toch een bepaalde behoefte die er is bij, bij, bij die mensen. En die dat hele grote geheel niet meer helemaal doorgronden. En wat iedereen ook zei, als die school, als die zorginstelling groter wordt... als die gemeente groter wordt en je huis blijft op dezelfde plek staan... maar het voelt allemaal wat onheimisch. Dan gaan mensen zich wat hun eigen schuld terugtrekken dan gaan ze naar andere dingen kijken. En al die zekerheden die er vroeger waren... van je bent sociaal-democraat of liberaal of christendemocraat... dat is gewoon weg. En die, toch, de grote partijen hebben daar nog steeds geen antwoord op... hoe die mensen ja. weer aan zich te binden... met nee. nieuwe perspectieven en ook voor durven te bereiden... op die veranderingen. Te lang hebben partijen gezegd... jongens, het komt allemaal wel goed... maar het komt niet van, zomaar vanzelf goed. Je zult eerlijk moeten zijn... ik bedoel, voorbeeld, uh, latere pensionering in uh, 2006. Alle partijen, behalve D66, zei toen... je zult later met pensioen moeten. Nee hoor, is niet aan de hand. Balkende, zei Walter Balken, zei Bos. Twee, drie jaar later, het gebeurde allemaal wel. Kijk, dan geloven mensen het niet meer. Geef dan het eerlijke verhaal op een eerlijk tijdstip. Straks als het gaat bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek. Iedereen weet dat je er straks een keer tegenaan loopt. Toch blijven partijen nu dat het kabinet. de Partij van de Arbeid niet nee, nee, de Partij van, <lacht> van de Arbeid niet. Maar nee, maar blijft wel. Veel nu blijft het kabinet zeggen. Jongens, het ja. gaat echt niet gebeuren, we komen er niet aan. Tuurlijk gaat gaat het iedereen gebeuren. weet dat het een keer gaat gebeuren. Maar daar moet je eerlijk in zijn. Is dit de kern waar het om gaat? Jullie komen met hele praktische voorbeelden. Het inderdaad, dan niet zo heel erg uh, to the point verhaal van die senatoren, is nou ook breder. Er is blijkbaar zijn er nog steeds sociaal-democratische idealen. Ik weet niet, we hebben niet zoveel tijd om ze te kunnen verwoorden. Misschien kan je het in één zin. Hoe leg je die op deze, op deze simpele problemen? Want dat is wat zij zeggen. Wij kunnen de sociaaldemocratie niet meer verkopen uh, uh, of linken aan de dagelijkse problemen. Misschien kunnen Eerste Kamerleden dat, dat wat minder. Maar ik zie ongelooflijk veel wethouders die dat heel erg goed kunnen. je die in Amsterdam een school sluit omdat die gewoon niet deugt. Het islamitisch college Amsterdam. Wat Cornelijs, is er bijvoorbeeld sociaaldemocratisch aan iets wat je moet doen aan de veiligheid op straat? Hoe zeg je dit, dit is nou zo typisch wat de Partij van de Arbeid daaraan zal gaan doen? Vier jaar geleden het, stond het AA-plein in de fik. Uh, met Marokkaanse jeugd die daar uh, de boel echt zwaar aan het verstieren met rellen was. Dat is niet meer het geval. Mm -hmm. De Partij van de Arbeid heeft daar toen ook gewoon een streep in het zand getrokken. Laat, en, uh, of dat te laat is kun je altijd... maar we weten nu hoe we het moeten doen. Met... Met een vorm van keiharde betrokkenheid uh, op straat, waarbij je die jongens niet meer in de anonimiteit laat wegglijden, uh, ja. waarbij je niet meer wegkijkt. Een tijd lang gezegd: jongens, het gaat vanzelf al over. Die, met die integratie maar daarmee van, verschilt goed. de PvdA toch inmiddels dat niet meer met van andere Hoe partijen? De partij oh, zeker wel. Van de ik Hoe hoor een andere partij zeggen: gooi het leger er maar in. Ja, dus dat is ja. de PvV. Nou maar ik heb het ja, nou over je, de traditionele andere partijen. andere partijen. Nou, misschien verschillen wij wel van andere partijen. Dat overal waar ik zie dat dit soort problemen goed worden aangepakt, is het toeval of niet een partij van de arbeid bestuurder op lokaal niveau die dat doet. Dus het, het kan ons niet schelen. Nog wel goed. Ja, ik wil even niet hier <laughs> mezelf op de borst kloppen... dus ik speel het even door naar lokale bestuurders... die net zo goed van de partij van de arbeid zijn. En ik denk dat het verschil met hen en bijvoorbeeld andere partijen... is dat het ons echt iets kan schelen. Wij komen uit die wijken, hoezeer er ons ook wordt verweten... dat we losgezongen zijn. Ons kan het iets schelen als er in die wijk... zodanig veel overlast is dat mensen daar niet meer prettig kunnen leven. Wij, dat zijn ja. namelijk onze mensen, zowel... Degene die uh, de rotzooi maken... Uh, die we dus daar keihard op moeten aanspreken... als degene die de last ondervinden. De Partij van de Arbeid voelt dat als geen ander. Heeft daar soms te weinig uiting aan weten te geven... maar ik ben optimistisch over dat dat in de toekomst... Uh, dat gaat. is volgens mij heel belangrijk voor de, voor de klassieke politieke stromingen. Dat ze het gewoon weer heel praktisch gaan vertalen naar mensen toe... Mm -hmm. wat voor die mensen belangrijk is. En het niet gaan zoeken, wat je ook een beetje leest... in het verhaal van de senatoren, in allerlei grote nieuwe studies... en weer ja. weer, weer weer rapporten. Die en bij het CDA zijn ze nu bezig met weer een nieuwe commissie over de grondslag. Jongens, al die mensen die er toen op gestemd hebben... en die nu weggelopen zijn weten niet eens wat er in die vorige grondslag die stond... <laughs> laat staan dat hun iets maar, interesseert wat in de volgende staat. Je, Daar gaat het dus niet om. Maar daarmee je schets je moet, bijna dat je gewoon middenpartijen krijgt... zonder ze conservatief of sociaal-democratisch... of nee, wat nee, dan ook nee, nee, nee, noemen. Je kunt best extremen. aan de ene kant zitten. En natuurlijk, de sociaal-democratie als richting blijft wel bestaan... zoals het liberalisme en de christendemocratie. Maar de partijen moeten dat gewoon weer praktisch maken... praktisch invullen naar mensen. Wat heb je eraan? En dan zit er een verschil tussen links en rechts. En dat mag ook heel goed zichtbaar worden. En vervolgens moeten natuurlijk zaken gedaan worden... Maar maak het praktisch zichtbaar en toon ook een bepaalde manier van leiderschap in thema's waardoor mensen het gevoel hebben. Ja, als je het nou zo vertelt, dan wil ik daar wel een keer in mee gaan. Ja. Oké, okay. nou, heldere laatste woorden van Frits Wester. Wie weet hebben ze geluisterd, Frans Lijns en consorten. <laughs> Dit was Villa VPRO vanuit Den Haag. Morgen zijn we er weer op dezelfde zender vanaf half vier. Zometeen na half vijf het Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Lucella Carasso. Goedemiddag. Ja, Hallo. We hebben een uitzending vol bacteriën. Vol bacteriën? Ja, de EHEC-bacterie natuurlijk. Maar ook nieuws over een andere vervelende bacterie... die in Nederland is aangetroffen. En verder houden we alle denkbare vliegvelden in de gaten... om te kijken of Mladic dan wel opstijgt, dan wel landt. Naar het nieuws van half vijf, dat krijgt u van Ondertuigen Wit. Radio 1. Het NOS-journaal. Nederlandse komkommers, maar ook paprika's, tomaten, aubergines en sla zijn niet besmet met de EHEC-bacterie. Dat meldde de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit en het productschap Tuinbouw. De NVWA heeft bijna 170 monsters onderzocht die afkomstig waren van telers, groothandels en supermarkten. De kans is groot dat Radko Mladic vandaag nog op het vliegtuig naar Den Haag wordt gezet. Vandaag verloor hij het hoger beroep tegen zijn overdracht aan het Joegoslavië-tribunaal. Mladic wordt onder meer verdacht van volkenmoord. En steeds meer sponsors van de FIFA maken zich zorgen over de corruptieverhalen over de bond. Creditcardorganisatie Visa en luchtvaartmaatschappij Emirates hebben zich aangesloten bij Coca-Cola en Adidas. En roepen de FIFA op de problemen snel op te lossen. Eerder vandaag riepen de Engelse en Schotse voetbalbonden al op... tot uitstel van de verkiezing van een nieuwe FIFA-president. En de belastingzaak tegen de voormalige Russische oliemagnaat Godorkovsky was geen politiek proces. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald... in een zaak die was aangespannen door Godorkovsky. Hij kreeg 13 jaar cel, volgens hem zelf eigenlijk... omdat hij een politieke tegenstander was van toenmalig president Poetin. En dat is nieuws op dit moment. ANBB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 100 kilometer. Dat is vrij gebruikelijk op dit tijdstip op een dinsdag. De meeste vertraging rondom Amsterdam op de A10, de ring van Amsterdam... dat heeft te maken met een aantal aanrijdingen. Verder dagelijkse files bij Den Haag en Rotterdam. Wat opvalt bij Amsterdam is dan de A10 tussen Osdorp en Knoopend Koenplein 6 kilometer. Tussen af en de Zeeburgertunnel nog 4 kilometer. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. En tussen Osdorp en Knoopend Amstel nog 5 kilometer.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 Met Lucella Carasso en Tim overduik. Goedemiddag. Radko Mladic, is hij al onderweg of niet? Of het tijdens deze uitzending gebeurt, later vanavond of morgen pas. Feit is, Mladic moet naar de gevangenis in Scheveningen. En wij zijn erbij. Komkommertelers in Nederland kunnen dus opgelucht ademhalen. Er is geen EHEC-bacterie aangetroffen op Nederlandse groenten. Of daarmee de export naar Duitsland weer op gang komt, dat is natuurlijk de vraag. We vragen het zometeen aan een teler. Na vijf uur in deze uitzending, exclusief nieuws over een andere bacterie. Een zeer besmettelijke, want resistente bacterie. Die in een Rotterdam ziekenhuis is aangetroffen en die lange tijd is genegeerd. En ook vandaag aandacht voor het persoonsgebonden budget. Het kabinet wil daar stevig op bezuinigen. Als u van zo'n budget gebruik maakt, wat betekent dat voor u... wat er nu op stapel staat? Waar haalt u dan de zorg vandaan? Laat het ons weten via Twitter, apenstaartje NOS Radio 1... of ga naar het weblog op onze site nos.nl. Dit Radio 1-journaal is er tot half zeven vanavond. Het is oud-generaal Radko Mladic niet gelukt. Hij moet overgedragen worden aan het Joegoslavië-tribunaal hier in Nederland. Wanneer precies, dat is nog onduidelijk. Correspondent David-Jan Godfra. David-Jan, jij staat bij de rechtbank waar Mladic eerder vandaag is voorgeleid. Wat is daar te zien op dit moment? Nou, er is hier absoluut wel iets het een en ander aan de hand. De weg... ...voor die rechtbank langs, die is, die is afgesloten. Er staan hier vier voertuigen van de speciale politieeenheden van de gendarmerie. Met daarin uh, mannen met bivakmutsen op, op de straat een aantal uh, uh, speciale politietroepen met uh, automatische geweren. En een aantal van die, van die voertuigen zijn ook het terrein van de, uh, van de rechtbank opgedraaid. Dus het ligt heel erg in de reden om te verwachten dat, uh, dat Marius binnen niet al te lange tijd... ...in ieder geval uit die rechtbank verdwijnt. Waar die vervolgens naartoe gebracht wordt, dat is natuurlijk de vraag. Het zou kunnen dat hij rechtstreeks naar het vlieg, uh, vliegveld gaat om op een vliegtuig naar Nederland gezet te worden. Het kan ook iets anders zijn, dat weet ik niet precies. Maar uh, er is hier, uh, zoals ik zei, in ieder geval uh, iets aan de hand. Want uh, zijn er nog bepaalde formaliteiten die moeten worden afgehandeld voordat hij op het vliegtuig wordt gezet? Weet je daar iets van? Ja, zeker, om vijf uur moet de minister van Justitie uh, nog haar handtekening zetten onder uh, het, het, het, het uh, overdrachtsbevel, zou ik maar zeggen, Ze de beslissing van de rechtbank om uh, uh, Madis te kunnen overdragen aan het tribunaal. Maar dat is een formaliteit. Uh, en dat kan zijn dat voor die tijd Madisch al ergens naar, vlieg, naar het vliegveld gebracht wordt of, of ergens anders vlakbij het vliegveld, zodat hij razendsnel. Uh, ...op een vliegtuig gezet kan worden. Is, is zijn gezondheid vanmiddag nog aan de orde geweest? Ja, zijn advocaat heeft daar uh, eigenlijk over herhaald... ...wat hij daar over eerder over heeft gezegd... ...namelijk dat het heel slecht met hem gaat... ...en dat, uh, dat Malis niet in staat is... ...ten eerste om naar Nederland getransporteerd te worden... ...en ten tweede terecht te staan voor het jongslaardig maar de rechtbank die over uh, de overdracht heeft besloten... die denkt daar dus kennelijk anders over... want die heeft zowel geen juridische ge gronden gezien... om de overdracht uh, niet door te laten gaan... en ook geen uh, medische gronden. Zeg, en nu sta jij daar als journalist voor de deur... met, neem ik aan, nog een aantal collega's ook. waar um, zie je verder nog aanhangers van Meladits... die we de afgelopen dagen natuurlijk hebben zien demonstreren? Nee, die zijn hier helemaal niet te zien. Er zijn natuurlijk wel wat nieuwsgierigen, er zijn wat gebouwen... Tegenover die rechtbank waar mensen uit de ramen hangen. Er is overigens vandaag wel in Banja Luka uh, gedemonstreerd. Dat is de hoofdstad van de Servische Republiek in Bosnië. Het is het Servische deel van Bosnië, zal ik maar zeggen. Daar hebben 10.000 mensen gedemonstreerd tegen die overdracht. reeds tegen de arrestatie en tegen de overdracht van Mladic, um, maar hier in Belgrad is daar op het ogenblik helemaal niets van te merken. David-Jan, als je ziet uh, of hij naar buiten komt en of de auto's gaan rijden... en uh, in welke richting, horen we dat graag van jou. Er is geen EHEC-bacterie aangetroffen op Nederlandse komkommers. Dat heeft de nieuwe voedsel- en wareautoriteit bekendgemaakt. Freek van Zoeren is plaatsvervangend inspecteur-generaal van de NVWA... en ik vroeg hem zojuist hoeveel monsters ze de afgelopen dagen hebben genomen... Uh, op dit moment uh, 168 uh, monsters uh, die vrijdag en zaterdag uh, zijn genomen, uh, die nagenoeg allemaal uh, bekend zijn. Er zijn er nog een paar in de pijplijn en ook vandaag hebben we er weer meer dan 100 uh, genomen. Dus we blijven constant monitoren. Iets minder dan 300 op een jaarlijkse export van 1,6 miljard komkommers. Is dat veel dan? Nou, het was vooral geconcentreerd op de gegevens... die uit Duitsland zijn gekomen met een mogelijke betrokkenheid... van een Nederlands bedrijf en de toeleveranciers daarvan. Dus we hebben heel geconcentreerd gezocht op dat bedrijf. En we zijn daarnaast nog at random in de eindfase... bij supermarkten en handelshuizen gaan bemonsteren. En daar zijn allerlei wetenschappelijke methoden voor... om vast te stellen dat je met een bepaalde hoeveelheid monsters... Toch een uh, oordeel kunt geven over de betrouwbaarheid daarvan. Maar zoals u zegt. 1,16 miljard komkommers uh, bemonsteren. is inderdaad een utopie. Dat begrijp ik. Maar het staat wel 100% vast dat die bacterie niet uit Nederland kan zijn gekomen? Kijk. Uh, het systeem werkt al zodanig dat als er een incident of crisis is, me meldt het betrokken land, in dit geval Duitsland, dat er iets aan de hand is en uh, wat zij aan het doen zijn. Daarnaast hebben, geven ze informatie dat ze zeggen van er zou mogelijk een verband kunnen zijn met een Nederlands bedrijf. Dat hebben ze door een administratief onderzoek uh, vastgesteld en vragen ze aan ons dat uh, bedrijf nader te uh, onderzoeken. Dat... En dat was de waarnemend voorzitter van de waterautoriteit. Uh, ja, wij zelf... onderbreken dat even omdat wij naar David-Jan Godvraag gaan in Belgado. David-Jan. Uh, ja, wat ik hier zojuist heb gezien is dat er een... Een viertal van die karakter, uh, speciale politievoertuigen uh, naar buiten zijn gescheurd werkelijk uit het uh, vanaf het terrein van, van de rechtbank waar Mladic zat uh, met daarin, uh, daar tussenin een blauwe politiebus uh, en het lijkt me heel erg waarschijnlijk dat dat uh, uh, Radko Mladic is die daar in die blauwe bus zat. Ik heb daar geen bevestiging, uh, bevestiging van, ik weet het niet zeker, maar uh, als het niet zo is dan moet het een enorme poppelkast ge, uh, geweest zijn. Het lijkt er dus niet in ieder geval op dat Radko Madic uh, uit de rechtbank is weggehaald. En uh, we zullen snel horen, denk ik, waar hij wordt heen gebracht. David-Jan, uh, van wie verwacht jij trouwens dat er mededelingen over worden gedaan? Nou ja, zoals ik zojuist vertelde, al vijf. Is uh, de ondertekening van uh, de het overdrachtsbevel door de minister van Justitie. Zij zal daar uh, waarschijnlijk wel iets meer over zeggen. Uh, dus ik denk iets na vijven dat er wel wat meer over bekend is. Dankjewel. David Jan Godvaar vanuit Belgado. U hoort hem dus later deze uitzending opnieuw. En keren we even terug bij de Nederlandse komkommers... die dus veilig zijn om te eten, zo is bepaald door de voedsel- en warenautoriteit. Mijn vraag aan de plaatsvervangend secretaris-generaal... directeur-generaal van de autoriteit... of er ook andere groenten zijn onderzocht de afgelopen dagen. Wij hebben ons uh, vooral geconcentreerd uh, op de komkommers in zijn algemeenheid. Bij dit betrokken bedrijf ook breder naar andere producten gekeken. En in samenwerking met het uh, productschap... Uh, tuinbouw hebben we ook nog gekeken naar veel meer andere uh, groenten... zoals uh, tomaten, uh, uh, sla en, en dergelijke. Ook die uh, bemonstering uh, is onderzocht in ons geaccrediteerd laboratorium in Zutphen. En ook die zijn allemaal negatief. Wat is de boodschap van dit resultaat voor de Nederlandse komkommer um, Ja... Op zich is het natuurlijk goed nieuws uh, dat alle monsters negatief zijn. Uh, inhoudelijk uh, is, dat, is dat prima. Alleen uh, ja, zo, zo, zolang het vertrouwen van de, van de consument in andere landen niet toeneemt... dan heeft de Nederlandse uh, teler natuurlijk hier best economisch veel last van. Frank van Soeren, plaatsvervangend inspecteur generaal van de nieuwe voedsel- en warenautoriteit. We praten verder met een van de grootste komkommerkwekers in Nederland, Koos de Vries. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat doet dit nieuws over, uh, over de voedsel- en warenautoriteit met u? Nou, dat is toch een hele opluchting. We hadden niet anders verwacht dan dat het product uh, schoon zou zijn. Maar uh, nu het toch bevestigd wordt in alle mondsen dat er geen eerlijk in uh... In de monsters aangetrokken. Er is het aangetroffen. Is dat toch een, een opluchting? En dit is toch een, een, een voorschot op de strijd die we gaan voeren. om de consumenten te, het consumentenvertrouwen weer terug te winnen in Duitsland. En waarom had u niet anders verwacht dan, dan dat de komkommer schoon zou zijn? Nou, omdat de komkommer een plant is. En de is een, een dierlijke dierlijk, uh, bacterie. En uh, we moeten nu proberen om. Uh, om uh, dat aan te tonen dat in feite gewoon uh, de combinatie van uh, groenteplanten en kokommelsen en tomaten en een eierbacterie dat het geen, uh, geen logische combinatie is. Dat kan alleen door externe besmetting uh, plaatsvinden. En uh, dus door, uh, door dierlijke mest. En In ons productieproces komen uh, kom geen dierlijke meststoffen voor. Dus Bij u wist gelijk dat met het. Met, uh... Ja, dus u wist gelijk dat het überhaupt niet kon. Nou, nee, ja, We hebben er groot vertrouwen in, dat uh, kan alleen door een externe besmetting en dat gebeurt niet bij ons soort bedrijf. Ja, wat dus dat zou zijn, zijn dus... dan uh, eventueel, uh, eventueel alleen in, in, in, het, in het logistieke proces of bij uh, de distributie plaats kunnen vinden. Ja, zijn uw komkommer's ook onderzocht door de voedsel- en warenautoriteit? Niet, onze kokommers co zijn in het handelskanaal, denk ik, wel, wel onderzocht. Maar waar de monsters genomen zijn, is niet bekendgemaakt. Niet bij de teles in elk geval. En, en u zei, uh, dit kan ons helpen natuurlijk om dat vertrouwen... met name bij de Duitse consument weer terug te, te winnen. Op wat voor manier wilt u dat gaan doen? Nou, kijk, er is in Duitsland nu bekendgemaakt... ik hoorde net dat het senator van Hamburg bekendgemaakt heeft... dat de oorzaak van, uh, van het EAC-bacterie niet bij de Nederlandse... en ook niet bij de Spaanse kokommers co ligt... En uh, terwijl dat, uh, dat in het begin wel geroepen is. Nou kijk, als de Duitse overheid hun verantwoordelijkheid neemt... dan helpen ze ons nu ook om het, om het consumentenvertrouwen weer terug te winnen in Duitsland. Kijk, uh, onze export is gereduceerd naar nul... Dat betekent dat we absoluut geen inkomsten hebben. En uh, dat ligt alleen aan het feit van dat, uh, dat de persoon er massaal op ingesprongen is... dat, uh, dat de mogelijke besmetting bij uh, de Nederlandse en de Zwaanse kokommerteels zal liggen. Het lijkt hoe, me niet meer dan logisch dat, dat, dat, dat nu op dit moment uh, nu bekend is... dat de oorzaak niet bij de Nederlandse en niet bij de Zwaanse kokommerteels ligt... dat men ook helpt om het consumentenvertrouwen weer terug te winnen. Als ik even aan uw komkommers denk, hoe lang uh, kunt u die uh, ja, goed houden? Nou... Van, tot afgelopen vrijdag is er wat salaris. Met name naar andere bestemmingen. Maar uh, normaal, dan, uh, dan moet een binnen drie tot vier dagen. Moet hij toch uh, op export zitten? Dan moet hij uh, bij de distributiestation zitten. En als en dan, u het heeft over andere. An... Zijn. Ja, als u het heeft over andere bestemmingen. Welke bestemmingen waren dat dan? We zijn veel naar Frankrijk gegaan. Dan dus we zijn wel naar Engeland extra gegaan. En, uh, maar het meeste staat, uh, staat nog in de koelcellen. En er uh, is zelfs in Nederland al heel veel gestort. Dat betekent dat ze uit de handel genomen zijn omdat er, dat er geen klant voor was. En uh, de verwachting was dat uh, die klanten op korte termijn nog niet zou komen. Dus uh, die zijn al uh, aangeboden in de compostering. En want de markt in Frankrijk en Engeland is die ook stil komen te liggen de afgelopen dagen? Ja, die is ook, uh, die is ook uh, gereduceerd. Kijk, het gaat als een olievlek over Europa, dat soort geruchten. En dan wordt iedereen bang. Zelfs de Nederlandse consument. Terwijl er helemaal geen aanleiding toe is. Er is niemand in Nederland ziek. Er zijn een paar ziektegevallen bekend, maar dat zijn, uh, die zijn allemaal gerelateerd aan, uh, aan Duitsland. Mensen die in Duitsland geweest zijn of in Duitsland gegeten hebben. Er zijn een paar mensen ziek geworden. Er is zelfs iemand overleden in Nederland. Maar dat is niet een, uh, heeft geen Nederlandse oorzaak. Nou, en toch zijn de consumenten in Nederland bang om Nederlandse komkommers te eten. En dat komt met name door de pers en door de publiciteit die er omheen hangt. En door de mededelingen die ook, ook wel in Duitsland zijn gedaan. Hoopt u wel dat komkommers uit andere landen nu nog onderzocht gaan worden? Ja, maar... Kijk, ik denk dat ook de aan het landen ook een verantwoordelijkheid nemen en ook die kommers wel onderzocht hebben, met name in Frankrijk en België zal dat ook gebeurd zijn. Maar het is, uh, de manier van telen, kijk, het gaat niet alleen om de komkommers, maar het gaat maar om de, om de om de Kijk, en, uh, er zal een oorzaak gezocht moeten worden voor, uh, voor, de, voor, de, voor, de, voor de uitbraak van die e-bacterie, want er is wel een oorzaak. En ik denk dat die toch ergens in Duitsland gezocht moet worden en niet in andere landen. In en dat geval. Van... de Duitse overheid nu ook wel, dat besef, zullen ze nu wel hebben. En, en ze zullen een verantwoordelijkheid in deze wel, uh, wel gaan nemen, denk ik. In ieder geval maar het zit is het voor niet... ons een beetje frustrerend... <laughs> dat, uh, dat zelfs tien, tien, tien dagen of tien dagen na de uitbraak... Zeg maar, dat er steeds geen oorzaak is. Dat begrijp, dat, ik. Wel dat begrijp ik. Dat zou voor iedereen fijn zijn als die oorzaak wel bekend is. Koos de Vries, kweker uit Nederland. Ik dank u wel. De eindexamens zitten er weer op. Over hoe ze dit jaar zijn verlopen, straks laks. Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Lucella, veel drukte rondom Amsterdam... heeft te maken met de aanrijdingen begin van de spits op de A10. Uh, langere files op de A10 nog steeds tussen Oostdorp en Knopend 6 kilometer. Dan De kant op tussen Oostdorp en Knopend amstel 5. Tussen Diemen en oost Werf is het langzaam rijden over 11 kilometer... Kapotte vrachtwagen op de A12 van Arnhem naar Utrecht... bij Marsberg staat 2 kilometer. Daar is de rechterrijsschok dicht. En ook een vrij lange file op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Hagenstein en Noordeloos staat 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Er wordt getennist op Roland Garros in Parijs. Marcella Mesker met volgens mij een uitslag op centercourt. Ja, we hebben zojuist het derde matchpoint van Francesca Schiavone... de Italiaanse titelverdedigster, gezien op het centercourt. Ze speelde tegen de Russin Anastasia Pavluchenkova. Nou, nou, nou, wat een partij was dat. Die Russin die leidde met 6-1 en 4-1. Een eitje zou je zeggen. Maar nee, Schiavone vocht zich terug in de wedstrijd. Won de tweede set met 7-5. Toen wandelden ze door de derde set, Schiavone, 5-1 voor. En wat gebeurt er? Ja, Pavlo komt terug tot 5-5. Dus het was nog uh, ja, billenknijpen voor Schiavone... die het dan uiteindelijk op het nippertje wint met 7-5 in de derde set. En dus doorgaat naar de kwartfinalisten. Wel leuk hoor, deze titelverdedigster. Want eigenlijk de enige vrouw uh, in het uh, veld die als ze uh, echt uh, op het greffel kan uh, tennissen. Um, ook nog één slag uh, van Andy Murray voor jullie tegen Victor Troitsky, een wedstrijd die van gisteren afgespeeld moest worden. Een wedstrijd uit de vierde ronde. Ook heel erg spannend, een vijfsetter. De vijfde set werd vandaag gespeeld. Ook daar had Troitsky de beste kansen. 5-2 stond hij voor, 5-3, 30-0 eigen service. Twee puntjes van de winst verwijderd. Maar nee, Andy Murray kwam terug. Hij heeft gevochten als een tijger. En hij won die vijfde set met 7-5. Dus uh, de eerste twee kwartfinalisten zijn bekend vandaag. Uh, Skia Vronen en Andy Murray. Marcel Mesker, dank je. Twaalf minuten voor vijf, tijd voor het weer. Gerrit Hiemschra, goedemiddag. Goedemiddag. Dit voorjaar heeft een record gebroken. Ja, het was een uh, zeer bijzonder voorjaar. Het was extreem droog, extreem zonnig en zeer zacht. Dat zijn natuurlijk dingen die met elkaar te maken hebben. Maar er is nog nooit, uh, eigenlijk sinds het begin van de metingen... zo weinig regen gevallen in de drie lente maanden. 50 mm. en normaal is dat 173, dus het is droger dan in 1976. Zo, en, en ja, want dat was het vorige record. Wat, wat zegt zo'n warme lente historisch over de komende zomer? Nou, niet zo heel erg veel, want uh, ja, het weer kent geen geheugen, zou je kunnen zeggen. Dus uh, het kan best zo zijn dat de zomer... Dat heb je dan mooi gezegd. Ja. Het weer kent geen geheugen. Nee. Het, het, het, er zitten um... wel eens patronen in, maar uh, die veranderen ook elke ja, maar het keer weer. Het kenmerk weer. van het weer is dat het chaotisch is. En het chaotische wil zeggen dat er eigenlijk ja, geen echte du duidelijke patronen in herkenbaar zijn. Dus een situatie die zich één keer heeft voorgedaan... die doet zich per definitie nooit weer voor. En daarom kun je ook maar heel weinig zeggen over het weer... het verloop van de komende zomer... Hooguit wat je zou kunnen zeggen is dat het de voorgeschiedenis is droog en zonnig. Dus ja, uh, dat zou kunnen betekenen dat de aanloop van de zomer ook zo zal zijn. Maar hoe het bijvoorbeeld in juli of augustus wordt, daar kun je nog weinig van zeggen. Ja, je kan wel zeggen, morgen overmorgen, dat wordt gewoon zomers. Niet eens lenteachtig, gewoon lekker zomers. Ja, de eerste dagen van de meteorologische zomer, want dat is het natuurlijk waar we het over hebben... Is uh, dat het gewoon weer mooi weer wordt? Uh, droog, zonnig en temperaturen die geleidelijk weer omhoog gaan. Richting de 20 tot 25 graden in het weekend. Ja, de, pas zondag dan neemt de kans op een bui in het zuiden van het land weer wat toe. Maar dat is het, ook het enige aan regen wat ik in de toekomst uh, voorzie. Nou, geweldig. Gerrit je dankjewel. Na vandaag kan het wachten op de uitslag beginnen... want de laatste eindexamens waren voor HAVO en VWO. Spaans en ook Turks en Arabisch, daar kun je ook examen in doen. Janine Drijver van het Landelijk Actiecomité, scholieren het LAKS. Goedemiddag. Goedemiddag. Je hoort me? Ja, ik ja, wel, maar uh, andersom niet... Dan ga ik gewoon de eerste vraag stellen. Kijk ik of je me kunt horen. Okay, jullie hebben een klachtenlijn voor eindexamenscholieren. Hoeveel klachten zijn er dit jaar binnengekomen? Uh, dit jaar zitten we op 136.000 klachten. Dus uh, ja, dat is nogal wat. Dat is op, op hoeveel studenten? Op uh, dit jaar doen 205.000 uh, leerlingen eindexamen, maar die maken natuurlijk wel allemaal uh, een stuk of acht examens, dus in die zin valt het wel weer mee. Ja, zijn dat dan veel ten opzichte van de voorgaande jaren? Uh, het aantal klachten is dit jaar wat minder dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we bijna 150.000, dus dat scheelt wel, uh, wel wat. Gelukkig wordt er wat minder geklaagd, dat in ieder geval minder fout gaat dan vorig jaar. Waar ligt dat aan? denk ik? Nou ja, het, het ligt eraan dat uh, ja, het, het ene jaar sowieso niet te vergelijken met het andere. Vorig hadden we veel bezemexamens, dus oude stof die voor het laatst uh, voorkwam. En uh, er zijn er ook wat minder examens, dus wat minder kandidaten ook. En wat was de meest in het oog springende klacht? meest in het oog springende klacht? Uh, over, over de organisatie op school of uh, uh, in het algemeen. Over het examen? Nou ja, waar we het meeste klachten voor gekregen hebben, is het VWO-examen Nederland. Uh, Scholieren moeten daarvoor een samenvatting geven. En uh, normaal kun je hele stukken uit de tekst overgeven. Dat is de bedoeling van zo'n examen. Maar dit jaar was er heel veel onduidelijkheid over. En daar hebben we ook volgens mij uh, 16.000 klachten over gekregen. Ook op het HAVO overigens. Dus dat was pittig. Uh, ik, ik moet je helaas onderbreken, niet een Drijver van het LAX. Want de verbinding is heel slecht. Daar gaan we klachten over indienen bij, uh, bij de betreffende autoriteiten. Excuses uh, voor dit gesprek. Ja, Dankjewel. Wie is dat eigenlijk, Tim? Gaan we uitzoeken. <laughs> Goed, Rusland gaan we naartoe. Want Rusland heeft gehandeld in strijd met het verdrag voor de rechten van de mens. Dat stelt het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg. Ze deden uitspraken in een zaak die is aangespannen door Michail Godorkovsky. Die zit sinds 2003 in de cel voor belastingontduiking en verduistering. Correspondent Kisha Hekser in Moskou. Kisha, waar precies tikt het Hof Moskou voor op de vingers? Godokoski had Rusland in deze eerste zaak op drie punten aangeklaagd. De omstandigheden rond zijn arrestatie... de omstandigheden waaronder die wordt vastgehouden... en hij zegt slachtoffer te, slachtoffer te zijn van een politiek proces. Nou, op de eerste twee punten heeft het hof hem vandaag gelijk gegeven... maar op dat laatste punt, dat van het politieke proces, niet. En dat is wel opvallend, want het Europese Hof zei in zijn uitspraak vanmiddag... dat er weliswaar, en dan citeer ik even, twijfels gezet kunnen worden... bij de redenen waarom de Russische autoriteiten overgegaan zijn... tot vervolging van Michael Godekowski, einde citaat. Maar dat om aan te tonen dat het echt een politiek proces zou zijn... er sterker bewijs zou moeten zijn... En dat was hij hier niet, dus volgens het Hof. En dat moet toch een flinke teleurstelling zijn voor uh, Ghodorkovsky... die op het moment van zijn arrestatie in 2003 nog de rijkste man van Rusland was. En die denkt dat hij vastzit omdat hij politieke ambities had... en een bedreiging vormde voor uh, toenmalig president Poetin. En laat hij het daarbij zitten dan nu, denk je? Nou, zeker niet. Godokowski uh, heeft op dit moment nog drie andere zaken lopen... bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En uh, zijn advocaten die zeggen dat ze in die andere zaken... wel uh, verwachten aan te kunnen tonen dat het om een politiek proces gaat. En uh, dit ging, uh, dit, deze zaak van vandaag was de eerste zaak dus... die in Rusland tegen Godokowski gevoerd is. En inmiddels is er vorige week in Moskou een hoger beroep... een uitspraak geweest over een tweede zaak tegen hem... En uh, die heeft dus uh, nog op al die zaken, heeft hij zaken weer lopen. De zaak in Rusland, die die voor veroordeeld is, heeft die zaken lopen in Straatsburg. Dat is een ingewikkeld uh, verhaal. Um, maar goed, we moeten afwachten of Straatsburg ook uh, overgaat tot uitspraken in die zaken. Want over de uitspraak van vandaag hebben ze maar liefst zeven jaar gedaan. En wanneer er dus in die andere zaken uitspraak gedaan wordt, is, is nog niet duidelijk. Nee, en um, Als we even teruggaan naar uh, wat er vandaag uh, door het Hof wel is gezegd over Moskou... Hè, wat er niet goed is gegaan. Hoe, hoe wordt daarop gereageerd in Rusland? Want het is wel een flinke tik op de vingers. Oh, ik hoop jullie niet meer... Kisha hoort ons niet meer. Wij horen haar nog wel. Kisha? Ja, ik hoor je nu weer wel, ja. Licella. Oké, okay, nou goed. Het, is, ja, uh, het zit ons er. niet helemaal mee met de verbindingen vanmiddag. Nee, mijn vraag was hoe, hoe is er gereageerd op, um, op wat het hof wel heeft geoordeeld over Moskou? Dus dat ze hem nou ja, onder on verkeerde omstandigheid uh, hebben vastgehouden? Nee, de autoriteiten die zijn uh, veroordeeld door Straatsburg... tot het betalen van 10.000 euro aan Godekovsky. Ze hebben nog niet officieel gereageerd. Ze hebben laten weten dat reactie uh, pas komt die reactie... als die uitspraak van vandaag definitief geworden is. Want dat is hij vandaag nog niet. Zowel de Russen als Godekovsky kunnen tegen deze uitspraak... ook weer in hoger beroep. Uh, Godokovsky's advocaten hebben laten weten dat ze voorlopig tevreden zijn. Maar van de kant van de mensenrechtenbeweging in Rusland is heel teleurgesteld gereageerd. Uh, ze zeggen, nou ja, als dit geen politiek proces is, wat dan wel? Vorige week nog, uh, toen Godokovsky dus in hoge beroep in Rusland opnieuw veroordeeld werd... toen noemde Amnesty International Godokovsky een politiek gevangene... En die mensenrechtenorganisaties die begrijpen niet waarom het hof uh, dat niet zo ziet. Ja, goed. En over uh, Rusland en rechtszaken gesproken. Er is ook nog ander nieuws vandaag. Namelijk uh, uh, het nieuws over de, de zaak van journalist Anna Politkovskaya. Die werd in 2006 vermoord in Moskou. Vandaag is de verdachte van die moord opgepakt in Tsjetjenië. Wordt dat gezien als een belangrijke doorbraak? Het is eerder een doorbraakje. Uh, iedereen weet al heel lang dat hij uh, verdacht wordt... van uiteindelijk het uh, schutter zijn. Uh, die, dat hij uiteindelijk dat pistool heeft vastgehouden... waarmee Anna Politkovskaya, die zo kritisch schreef... over het, de Kremlin's uh, rol in de oorlog in Tsjetsjenië, dat hij die trekker heeft overgehaald. Hij werd al jaren gezocht. Is nu met hulp van de Belgische politie opgepakt in Tsjetsjenië. Hij zou eerder in België gezeten hebben. Twee van zijn uh, broers die zijn ook betrokken bij de moord op Anna Politkovskaya... Maar goed, deze drie boers die zijn dan misschien wel de uitvoerders van de moord. Ze zijn in ieder geval niet de opdrachtgevers. En de echte doorbraak die zou zijn als die gevonden zou worden... en de kans dat we dat te weten komen via deze Rustam Makmudov, die is heel klein, want hij weet vermoedelijk niet eens... wie die opdrever, opdrachtgevers zijn van de moord op Anna Politkovskaya. Kiesja Hekster, dankjewel voor jouw uh, verhaal uit Moskou. Bijna vijf uur. Over enkele minuten is er in Belgrado een persconferentie met de Servische minister van Justitie. Naar verwachting volgt daar de bevestiging... dat Mladic inderdaad op weg is naar Scheveningen. De komende uren zal dat duidelijk worden. We hebben slaggevers in dat geval bij de diverse vliegvelden... en natuurlijk bij de gevangenis. Na vijven het complete verhaal. De laatste details van onze correspondent in Belgrado David-Jan Godfra. Tot zo. Vandaag in BNN Today. Bridget Maasland hoor je over de hangout van BN'ers Ibiza. Joris is in Den Haag om de beste plek te spotten om Mladic aan te zien komen. En we spreken een Nederlandse arts in Duitsland... die probeert de levens van slachtoffers van de EHEC-bacterie te redden. Vanavond, half negen, op Radio 1 BNN Today. Volg ons ook online, bnntoday.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Vroege vogels. Vogels stellen vanuit een vliegtuig om natuurschade in kaart te brengen. Vreemde vos haalt eten voor de kleintjes in Big Broeder. Giftig laarder is bijna in oude luister hersteld. En de eenzame strijd van een grutto Dat allemaal vanavond in Vroege Vogels TV, 5 voor half 8 bij de Vara op Nederland 2.